3 uur. Renaat Evers met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Seattle is een Nederlander voorgeleid die wordt verdacht van grootschalige fraude met creditcards. Amerikaanse media melden dat David S. is aangeklaagd. voor het stelen van de gegevens van zeker 44.000 creditcardnummers. De man van 21 zou de nummers op websites te koop hebben aangeboden. Hij werd in maart in Roemenië gearresteerd en afgelopen zaterdag is hij uitgeleverd aan de VS. De Nederlander zei voor de rechter dat hij onschuldig is. Volgens de aanklager heeft de verdachte samengewerkt met een 21-jarige Amerikaan. Die zou verschillende restaurants in Seattle hebben gehackt om achter de creditcardgegevens te komen.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 De Franse wet staat het musea toe om kunstwerken op te kopen om het in eigen land te houden. Het Parijse museum betaalt nu de prijs die de privéverzamelaar ervoor heeft betaald. De buste is van een Franse edelman en werd te koop aangeboden door een van zijn nazaten. Het weer zwaar bewolkt, zijn lokaal een bui, de temperatuur ligt rond 12 graden. Overdag vrij veel bewolking en af en toe een bui, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. nacht deze nacht. We praten vannacht over voetbal en religie. Of zelfs voetbal als religie. Want uh, wist u uh, dat de supporters van uh, Schalke 04 bijvoorbeeld uh, trouw in hun club kleuren? Of dat er ook clubs zijn waar je naast het stadion kan worden begraven? Dat gaat misschien erg ver. Maar misschien dat u zelf ook wel een verhaal heeft bij een bepaalde club. Bent u ook zo'n trouwe supporter? En hoe ver gaat het dan? Welk clubiet moeten we echt even horen? En wat is het, de prachtigste voetbalkathedraal van Nederland? En welke voetbal, voetballer inspireert u eigenlijk met zijn spel? Daar ga ik het zo meteen ook over hebben uh, met Johannes van der Bank. Die schreef een boekje over. Over voetbal en religie. En die heeft daar wel wat mooie verhalen over. En daarna ga ik weer verder met u in gesprek. U kunt bellen 0800 1121. Bright Side of the Road. Van Morrison is het natuurlijk. Ja, die uh, zingt ook over hoe uh, dingen je boven het leven kunnen uittillen. Zingen bijvoorbeeld. Won't you help me sing my song from the dark end of the street... to the bright side of the road. En dan voel je je weer even gelukkiger. Zo gaat het denk ik vaak ook met zingen in een uh, popconcert bijvoorbeeld. Maar ook in een voetbalstadion kan dat denk ik zo werken. Johannes van de Bank. Goedemorgen, Maarten. Goeie eigenlijk. hè? Ja. Zo, wakker geworden? Ja, want jij absoluut. Al, hè? Ja. ja, absoluut. Maar speciaal voor dit programma uh, wilde je wel even een uh, uitzondering maken... en iets vertellen over je boek Koning Voetbal. Yes, dat is helemaal waar. En dat schrijf je vanuit jouw passie voor uh, voetbal en geloof. Want je bent gepassioneerd fan, zoals je schrijft, van de FC Jezus. Of eigenlijk zelfs een speler. <laughs> ja, jawel, jawel, jawel. Ik, uh, ik hoop dat ik ook in het veld sta, ja. ja, ja. ja. Maar je hebt nog een passie, voetbal. Ja, gaat, is, dat, uh, gaat dat nou goed samen, voetbal en religie? Nou ja, voor mij wel. Uh, dus uh, het is ook zo dat je wel uh, een enige relativeringsvermogen moet hebben. Of een enige realiteitszin. Uh, dat zijn niet twee passies die uh, van exact dezelfde heftigheid en, en waarde zijn. Zeg maar uh, voor mij is het geloof en, uh, en in dit geval uh, in Jezus of FC Jezus, zoals ik in het boek schrijf. Uh, ja. Toch een stuk heftiger en duurzamer en uh, belangrijker dan uh, dat voor het spelletje om gelijk maar die relativering met dat uh, verkleinwoord uh, te, te duiden. Ja. ja, want even, ik wil van alle luisteraars of alle bellers vanavond weten van welke club ze fan zijn. Naast FC Jezus. wat is de voetbalclub waar je. Uh, Sparta Rotterdam uh, is dat, maar. Uh, uh, uh, die andere uh, Rotterdamse ja. club, ja. Zeker, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Je hebt zo één, zo'n. Ja, Excelsior, daar praten we maar niet over. Dan heb je ja. twee clubs die... Uh, daar gaat het even, om, hè? Ja, ja. precies. Feyenoord precies. en Sparta. Nou. Ja. Hey, um, want vanuit kerken wordt er nog wel eens met een bepaalde ja. neerbuigendheid... Of, of misschien zelfs ja. wel jaloezie gekeken hè? Naar, naar voetbal als een... Uh, als een, als een nieuwe religie of een sub of, of ja. afgoderij. Hè? Dat soort zware woorden kunnen, kunnen klinken. Op, op. Maar jij schrijft juist een boekje waarin je zelfs op zoek gaat... naar wat uh, christen kunnen leren van een voetballerij. Dit is gedurfd. Ja, dat blijkt inderdaad. Ik bedoel, in uh, kringen waar, uh, als je met mensen spreekt die niet geloven... of zeg anders geloven of geïnteresseerd zijn... daarin, merk je dat, dat, dat die frictie helemaal niet... Uh, er is, en dat mensen denken, hè, waarom zijn dat botsen dan met elkaar? Een uh, uh, sport en een, uh, en een, uh, en een en geloof. Maar uh, uh, in uh, sommige, zeg ik nadrukkelijk bij uh, geloofgekringen, is er wat uh, huivering voor sportverdwazing, uh, ja. merk ik? Ja, ja terecht? Uh, Ongetwijfeld in die zin uh, dat uh, of ongetwijfeld dat men bepaalde sportverdwazing constateert bij mensen. Ja. Het, het kan dat, te ver gaan? Ja, ja, precies, het kan te ver gaan. Uh, maar maar, maar de, de mate waarop er gechargeerd en gegeneraliseerd uh, ja. wordt is gaat eigenlijk ook te ver. Maar wanneer gaat het dan te ver? Ik bedoel, uh, je laten begraven in, in naast een stadion of je dat te ver gaan? Of, of niet? Ja, zeker. Weet je, ik ben misschien ja. soms nog wel wat te makkelijk in. Uh, ik sta niet al te snel met het oordeel daarin uh, in klaar. Uh, uh, uh, ik zou het niet doen, laat ik het zo zeggen. En, okay. uh, en als, er, als er een begraafplaats is naast het stadion. Uh, dan, uh, dan, dan kan dat. Uh, ik zou wel zelf bij, bij leven nog beseffen. En proberen te beseffen dat het wel heel extreem ver gaat. Uh, als dat moet gaan gebeuren. Dus, uh. Want uh, ik haal even, even een, een beller erin. Uh, ja. Onno die zit op lijn A. Als het goed is. Onno, ben je daar? Ja, hallo. Kijk. Want jij vertelde dat het in Nederland ook mogelijk is. Hè? Je laat hem begraven. In, uh, uh, uh, nou niet, daar is het stadion geloof ik? Nee hoor, op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam-Oost. Oh, dan kun je de radio even zacht zetten? Want ja, echt goed. Ja. Uh, dus Aj Ajax-supporters kunnen zich laten begraven op een speciaal plekje? Ja, in uh, Amsterdam-Oost. Oosterbegraafplaats is een uh, veldje en daar ligt uh, uh, gras van de stadion de meer, het Ajax-stadion. Ben je zelf ook Ajax-supporter? Ja, oh, uiteraard. Ja. Ja? Want jullie maken er een leuk fijn onder ons van. Dus ik denk, ik zal het verbellen. Nee, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. onder Ik bedoel, Sparthuis heeft toch een mooie verbinding met Ajax vanuit Verre. Dus. Dat uh, okay, ja, dus maakt aan. Het verder ook niet uit, maar ik denk, ik zal ervoor verbellen. Ja. Maar er is een uh, grasveldje op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam Oost. Ja. En daar kun je je uh, laten, als je gecremeerd bent, laten uitstrooien, zeg maar. Ja. ja. -zou, zou je dat zelf ook willen, Onno? Nee. Nee. Dat gaat maar een beetje te ver hoor. Ik zou maar mijn, mijn eigen plekje willen. Ja, ja. En, en trouwen in de clubkleuren? Nou, dat gaat me ook een beetje te ver. Okay. Ja. Ik heb 26 jaar de seizoenkaart, maar uh, nee... Nou, uh, even terug naar Johannes. Uh, nou ja, de, de, het gaat misschien de meeste supporters te ver, maar je, je hebt ze erbij. In Duitsland kan het ook uh, uh, direct naast het stadion, naar zijn stadion begraven worden. Uh, en, uh, het, in Nederland gebeurt het ook wel, hè, trouwen op de middenstip in een stadion. Dat gaat jou te ver. Maar um, wat vind jij dat christenen juist wel kunnen leren van voetballers of voetbalfans? Uh, voor mij is het vaak ook, weet je, het is... Het is de club trouw. Dat geldt trouwens ook voor spelers, weet je wel. Mensen ruilen uh, uh, uh, soms van, uh, van uh, kerk en kerkgenootschap uh, elk jaar zo ongeveer, omdat er elders het gras groener is, uh, of de uh, band, be band beter die de muziek speelt... of de, de voorganger, de predikant, uh, uh, heeft uh, boeiendere dingen te zeggen. Uh, ruilen ze een hele gemeenschap maar weer in. En uh, daarin uh, kijk ik wel graag naar de voetbalfans en naar uh, hele clubtrouwe spelers. En natuurlijk in deze tijd is dat minder... Maar als je het over Ajax hebt, kijk ik graag naar een Frank de Boer... die dan in ieder geval weer terugkomt uh, om vervolgens ja. uh, te trainen. En in mijn boekje heb ik het over twee jongens van uh, Manchester United. Toch niet de kleinste club ter wereld. Paul Scholes en Ryan Giggs. Ja. Die gewoon hun leven lang bij die club ja, die zijn. Die voelen eeuwigheid, hè? Ja, joh. En <laughs> sinds die jeugd hadden En in, in Abu Dhabi uh, op de olievelden nog een miljoen kunnen meepakken. Ja. Maar uh, die blijven toch trouw in hun club. Dat ja. vind ik mooi. Ja. ja, En als je kijkt naar voetballers in het veld. Er zijn natuurlijk bij uh, een noem je ook in het boek. Dat ja. vind je niet helemaal een voorbeeld. Nee, uh, nee, nee. nee. Dat, uh, ook, ook afgelopen uh, zondag weer met uh, Italië Spanje. Ja, dan zie je toch die jongen die, uh, die heeft toch iets buitengewoon opmerkelijk. Uh, in zijn hele houding en uh, dat, dat, daar, daar heb ik gewoon minder mee. Uh... Ja. Daartegenover zet je uh, mannen als uh, Ronald Koeman. Die uh, zijn talent om een vrije trap te nemen bleef ontwikkelen. En daarmee uh, uitmunten, Terwijl hij toch eigenlijk ja. vrij traag was op het veld. Uh -huh. Uh -huh. Maar dat kon hij uh, compenseren. Ja, hij kon wat... die compenseren. Nou, sterker nog, in, in dat spel... Dat, dat sowieso hij compenseerde zijn tekortkomingen. Wat ik mooi vind, wat ik vind, weet je, ik ikzelf voorop, mensen zijn gewoon niet perfect. En uh, het is mooi als ze uh, vooral uh, ook de uh, focus leggen op uh, de dingen waar ze wel goed in zijn. Ja. Om daarin uh, verder te komen. Maar in dit specifieke voorbeeld gaat het me juist ook om... Uh, Koeman die ergens al wel goed in was. Ja. En daar toch nog in, in, in uh, volharden om dat beter te maken. En daar kunnen christenen ook iets van leren, zeg jij? Ja, dat denk ik wel. En ja. ik denk mensen überhaupt, weet je wel. Ja. Uh, uh, uh, ja. uh, uh, het gaat verder dan de christen. Dat je, dat je jezelf blijft triggeren om beter te worden. Ja. Wat me ook opviel in het boekje, want ik heb het uh, even doorgelezen. en Wat veel terugkomt is uh, strijd. Daarbij noem je ja. wat Feyenoorders. Nou, dat mag ik graag horen. Je hebt het ook over een, een andere Feyenoorder Bij in het hoofdstukje Nooit Schoon van het Veld af. El hè, die juist, juist alles ja. van zijn techniek wil hebben. en niet zoveel strijd levert. Uh, je hebt het over Davids, hè, Edgar Davids. Inmiddels uh -huh. verstopt, maar met zijn temperament. V vind jij, want dat, dat zie je dan ook als, als voorbeeld. Vind jij christenen vaak te lief of te laf, ja. misschien zelfs? Ja, nou ja, zeker. Ik zou willen zeggen te lief, maar dat is het niet eens altijd. Ik gebruik de laatste tijd zonder mijn eigen nest te bevlekken, hoor. Want uh, nogmaals, ik zei net al, ik ben uh, bepaald niet perfect. Maar uh, vind ik soms wel eens iets te voorzichtig of te lafjes. En ik denk van... Uh, uh, we... Ik hoop gewoon dat mensen ook staan voor waar ze in geloven. En, uh, en in dit geval is dat ja. voor mij, voor ons Christus. En dat ook durven uitdragen met het nodige flair en enthousiasme. Ja. Dus het is niet zozeer in het bash in het of uh, verzet tegen, tegen anderen of mensen die iets anders geloven. Maar juist om uh, met kracht en met overtuiging uh, voor je eigen geloof uitkomen. Dat, ja. uh... nou, wat, wat, wat dat betreft vond ik... Uh, uh, het hoofdstukje over het erelied ook interessant, hè? Het uit volle borst meezingen. Ja. Ook al is het De genre niet. Um, er wordt ook nog wel eens... Uh, uh, nou ja... En die muziek in de kerk, moet dat nou allemaal zo, zo hard, moet het dan nou allemaal zo luid, moet het dan nou allemaal uh -huh, zo enthousiast? Uh -huh, uh -huh. Terwijl ik dan denk, in zo'n stadion, hè, die mensen die gaan er allemaal voor. En dan maakt ze niet uit. Het, het is misschien niet de soort muziek die ze thuis zouden draaien. Maar die, die, die zijn totaal. verliezen ze zich in, ja. in, in de in de enthousiasme voor die club. Ja, daar, daar kunnen gelovigen misschien ook iets van leren. Ik denk het wel, ja. En het is absoluut. Ik hou het alleen al mezelf voor. Dat het niet. Uh, dat ik ook schrijf. Ik heb een vrij uh, uh, snobberige muzieksmaak. Hoe vind ik al zelf? Weet je wel. En, uh, ik, ik weet Arty. wel wat, wat toffe muziek is, ja. zeg maar. En, uh, en dat is niet per se wat er in de kerk wordt gespeeld. Ja. En als ik er dan over nadenk, denk ik, ja, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom ja. dat ik Liederen zingen voor God, ja. om hem uh, eer te bewijzen en hem te prijzen, net zoals mensen dat voor hun club zingen in het stadion. Ja, ja. Maar goed, als het gaat om liedjes zingen, hou je de voetbalsupporter juist ook weer even de spiegel voor. Ja. ja want uh, er wordt Hoop. in het stadion natuurlijk ook wel eens uh, dingen gezongen dat je denkt, ja. Dat kan je wel stellen, ja. Dat, dat uh, is het nou weer even niet. Niet dat inspirerend. Is niet, nee, dat is niet mals, uh, wat overgezongen wordt. Gezongen. Over Duitsers of, bijvoorbeeld? Of over scheidsrechters? <laughs> ja, ja, zeker. Die uh, Duitse en scheidsrechters die uh, zitten in dezelfde categorie van uh, bekrimde uh, mensen in het voetbalstadion. Ja. En uh, ja, het is wel erg over de top. Uh, dan ben ik niet eens het draagste jongetje van de klas. Maar nee. dat uh, wat... gaat mij gewoon veel te ver. Wat zouden de mensen dan moeten zingen? Over Duitsers? Ja, nou, mijn suggestie is. In plaats van alle Duitsers zijn en dan uh, verschillende puntje, puntje. dingen, uh, ja, zou ik gewoon uh, de waarheid zingen. Dus als het over Duitsers gaat, zou ik zingen uh, alle Duitsers zijn Duitsers. Dat <laughs> lijkt mij uh, en, uh, ja. dat lijkt me vrij, uh, vrij luid en duidelijk. En misschien zorgt het in de komende periode ook nog wel voor een, uh, een glimlach in het stadion. Uh. Ja, en bij de scheidsrechter, hij is een scheidsrechter. Ja, ja, ja, ja. exact. Hij ja. slaat de spijker op de kop. Ja, ja, dus het is. Nou ja, goed. Dat is een, ook, ook een vorm van humor. Ja. Misschien, misschien werkt het. Misschien Ik werkt hoop het. het. Ik zou het prachtig vinden. Ja, het zou de, de sfeer in het stadion misschien wat te goede komen. Ja, joh, daarom, door, vooral vooral blijven zingen. zingen. Voor het zitten ze door elkaar heen, uh, die supporters. Dus, uh. Ja, ja. ja dat, nou, als dat dus zou kunnen. Want dan, ja. dan kom je bij uh, een van de eerdere bellers. Uh, ik dacht dat het uh, Ernest was of zo, die, uh, die zei van ik ga gewoon voor het mooie spelletje. Ik ja. ben voor PSV, maar als de tegenstander toevallig een beter of mooier voetbalt, dan kan ik zomaar voor de tegenstander worden. Dat... Alsjeblieft, dat is heel nobel. Uh, Her herken uh, je dat? Of? Uh, nou, als het om Sparta gaat, niet per se maar goed uh, aan de andere <lacht> kant ook, ook weer wel, omdat ik gewoon ja. bij Sparta ook weet, het zal niet altijd uh, triomf kraaien. Nee. Uh, nee. dus, uh, Nee. Hey um, uh, Janus, ik, ik wou je nog vragen om... Uh, je hebt een, ook in dat boekje een gedicht opgenomen... waarin ja. je iets uh, verwerkt van wat jij als, als uh, christen uh, leert van voetballers. Yes. Wil je die nog even voorlezen? Dan Absoluut. hebben we gelijk een, een, mooi, uh, een mooi overdenkingsmoment in deze nacht. Kijk, hartstikke goed dat ik aan bij mag dragen, maar het is mooi. Komt-ie. Als Messi met een bal van goud met elastiek verbonden aan zijn voeten van fluweel. Juwelen trap die nooit meer smoort, doorlopend overwinnend scoort, bij balverlies direct weer stoort, de tegenstand verstomt. Als Mark die zijn lessen leerde, zijn insteek nu beheerst, zijn scherpte onverminderd, de tegenstander hindert, aan zijn bestaan herinnert, zijn ogen op de prijs. Als Robin met zijn liefde, zijn liefde voor het spel, zo puur en natuurlijk. Ondanks de aandacht door het falen zo vreselijk veel geleerd. Als Dirk op noeste benen, betrokken tot het eind, tot in tijd Door weer en wind en dag en nacht tot alle hulp bereid. Als je een voorbeeld neemt, je plaats in de basis claimt... neem dan niet op de middelmaat. Zorg dat je voor het hoogste gaat. Nou, prachtig. Thanks. Erg mooi gedicht. Johannes, dank je wel. Dat je iets wilde ja. vertellen over uh, voetbal en geloof? Graag gedaan, Maarten. Het, het was mijn plezier. Uh... Weer lekker slapen. En ja, uh, dat ga ook wij gaan verder praten met luisteraars over dit onderwerp, voetbal en religie. Wat heeft je aangesproken aan het verhaal van Johannes? Uh, leer je zelf misschien ook iets van voetballers of van voetbalfans? Of denk je dat, uh, nou, dat voetballers misschien toch nog ook wel eens iets kunnen leren van religie? Uh, de, dan bel dan met je verhaal of reactie op 0800-1121. We gaan eerst even luisteren naar muziek en dan gaan we terug naar jullie, naar de bellers. You're not asleep Silence only sticks around till someone in the room decides to speak Amelie Sande is dat met Lifetime. Uh, we hebben het vannacht over voetbal en religie in Dit is de Nacht. En uh, ja, daar hebben we uh, ook een reactie van gekregen van, uh, van Ingrid. Ja. Ingrid, je, zit, je bent nu wel aan de lijn, hè? Het is nu gelukt. Ja. Fijn. Ja. Want uh, ja, wat, wat, wat, wat heb jij met, met voetbal? Niet veel, geloof ik, hè? Nou, ja, dat valt toch wel mee, hoor. Ja, toch wel? Jawel, ik heb wel wat met voetbal op zich, hoor. Ik vind het wel een heel... Uh, ja, ik vind het wel leuk om te zien. Uh, dus uh, ja, ik, ik kijk er ook wel, uh, wel naar. Ik volg het ook wel nu het EK. Ik vind het best leuk om te zien. Ja. Dus uh, ja. Oké. Okay. Maar heb, heb je dan, word, word je er uh, blij van als ze winnen en, en, en teleurgesteld als ze verliezen? Doet het je wat? Jawel, ja. ja ik ben er wel, wel blij van als ze winnen, als ze verliezen. dan uh, ja, ik, heb er niet, ik ben er niet helemaal stuk van of zo. Dat ook weer helemaal niet. Maar het is wel uh, van, uh, ja. Ja, zoals dit jaar ook. Ik zie ook wel van, ja, ze hebben we gewoon op dit moment niet zo'n heel sterk team. Nee. Ja. Nee. Met, of ze zijn niet zo in vorm, of een beetje over hun hoogtepunt heen. Of ja, nou ja, weet wie niet, weet zeggen maar. we over een paar dagen iets heel anders... als we fantastisch gewonnen hebben van Duitsland. Dat zou zomaar kunnen, maar... Ja, ja, ik hoop het. Ik ja. hoop het ook. Maar uh, ja. heb je ook, Ingrid, uh, een club die je steunt? Een voetbalclub? Uh, ja, Feyenoord. Oh, kijk eens aan. Ja, ja, ik ben uh, al sinds, uh, ja, sinds mijn jeugd eigenlijk Feyenoord fan. Ik kom als Frankel uit Boskoop. Ah, ja. dus uh, ja ik uh, ik vind uh, ja ik ben eigenlijk al uh, al heel lang voor Feyenoord dus uh ja. ja, maar wat, wat vind jij van, van uh, voetballers en voetbalfans, en, en, en, de, zodra het religieuze trekjes begint uh, te vertonen? Hè, dus uh, dat mensen uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, begraven willen worden bij hun, bij hun club of daar of willen trouwen of, of uh, nou ja, zich helemaal ermee verbinden. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het wel wat ver gaan, ja? als ik eerlijk ben. Ergens kan ik het ook wel weer begrijpen als je ziet welke plek het voetbal en dergelijke heeft in in de hele samenleving. Dan kan ik het ook wel weer begrijpen. Zeker als je kijkt wat je toen straks zei. Van dat ja uh, er steeds meer ontkerkelijking is. Ontkerkelijking is. En uh, ja. ja, dat mensen kennelijk er, elders uh, die behoefte aan uh, religieuze uh, opzoeken. En ja. in die zin kan ik het me ook wel voorstellen. Vroeger wilden mensen ook graag bij hun eigen kerk begraven worden. Ja. Dat was toch ja. wel, uh, ja, het liefst nog erin, zeg maar. Dus, uh, ja, dat, maar dat, uh, ja, dat kan uh, tegenwoordig ja. niet meer, maar dat, ja. ja. Ja, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar Heilige grond, hè, he, letterlijk. Heilige grond ja. was dat dan. Ja. ja, precies. Dus ja, kennelijk ervaren zij dat ook zo. Ja. ja, ik, voor mijzelf, vind ik het echt veel te ver gaan. Maar ja, dat, uh, dat zou voor mij absoluut niet, uh, niet zo zijn. Maar ja, ik heb misschien wel weer ja, elders wat misschien hetzelfde gevoel geeft. Namelijk, vertel. Uh, nou, ik, ik heb ooit uh, ik heb een paar keer fietsvakanties gedaan. Aha. En dan ben je ook met zo'n hele club. En ik weet nog dat uh, toen één keer uh, ja, het, uh, fietsen door Frankrijk... en het was echt prachtig met... Al die zonnebloemvelden en het was zo mooi. Ja. En uh, op een gegeven moment was er best wel een aardig, uh, nou, een pittig een pittige stukje wat we moesten doen, een bergop. En we hebben daar bovenaan, uh, over, wachten we altijd op elkaar tot iedereen weer boven was. Ja. En uh, nou, het fiets hadden we neergezet. Op een gegeven moment stonden we met z'n zessen met de armen om elkaar heen, want de rest van de club die waren er nog niet, stonden we zo. Te kijken naar dat prachtige landschap. Ja. En in de verte stond, er, stond een kerk zo, echt bijna in het midden. Met zo, en het, ja, het was zo'n mooi gezicht alsof het gewoon zo moest zijn. En dat ik echt dacht op dat moment, van nou, als ik hier nu zou sterven, dan zou ik het niet erg vinden. Zo. Ja. zo mooi was het. En ik dacht, nou, het is zo, zo, ja, bijna heilig inderdaad, die grond. En nog steeds, als ik daaraan denk, kan ik dat nog steeds, dat, dat gevoel, ja, we hebben het daar later ook nog over gehad onderling. En dat, dat iedereen eigenlijk wel een beetje dat gevoel had, van ja, het was gewoon bijna heilig. Het ja. was zo mooi om dat met elkaar te beleven. Ja, het is dan ook ja. de combinatie van de, de inspanning, van het, het samen doen, van het prachtige ja. uh, uitzicht, de natuur. Ja. De vrijheid die je ervaart, denk ik ook, hè? Ja, ook. Op de fiets ja. in zo'n zo gebied. Prachtig. Ja, ja, je, je beschrijft het ja. natuurlijk heel mooi. Ik zie het helemaal voor me. Ja, het was heel mooi inderdaad. Zo, haast haast een, een van Gogh of zo. Ja, bijna wel. Ja, met zonnebloemen en zo, ja. Ja, ja, bijna wel. Dus ja, dus ik begrijp het wel. Maar ja, wat ik niet helemaal begrijp is dat het dan. Ja, zoals nu met Radio 1, was het wel met een van de vorige sprekers eens. Van ja, dat dan de hele dag een soort sportzomer of zoiets is... ja, dat hoeft voor mij ook niet. Ik ben een trouw Radio 1-luisteraar. Maar ja, nu heb ik hem eigenlijk uitstaan... of op een andere zender, want ja... Nog gelukkig nu niet. He? Nu niet. Nee, s'nachts is het nog uh, goed te doen. Uh, ja. Dus uh, ik, ik ben nou aan het werk, dus uh, dan luister ik wel. Ah, okay. Maar uh, nee, overdag nu uh, ja, heb ik hem uitstaan. Want ik ja. vind het, uh, het is te, te veel. Te veel, ja. Ja. ja. Maar dat is nou. mijn mening. Iemand anders heeft er misschien weer heel ja. veel plezier van. Ja, ja dat, dat zou kunnen. Je mening ja. is er nou ook van gehoord. En ik, ik wil je hartelijk bedanken voor je prachtige fietsverhaal. Ja, graag gedaan. Goed zo. Dankjewel Ingrid. Oké, okay. dag. Ja, en uh, op de andere lijn uh, hangt Frank, volgens mij. Frank? Ja, nog, nog uit, steeds. Uit Best bij Eindhoven. Ja. En, dan, uh, en dan ben je fan van uh, PSV, toch? Nee. Nee? Nee. Mijn hart, ik ben verliefd op FC Eindhoven. Ah. Die club zit in mijn hart. Ah. En ik ben bevriend met PSV. Aha, zo gaat dat. Die nuance wil ik even duidelijk aanbrengen. Maar de grote liefde is dus FC Eindhoven? Ja, altijd geweest. En, en, en waarom, uh, waarom Eindhoven? Ik bedoel, PSV is uh, vaak kampioen geweest. Europees kampioen. Ja. Wereldkampioen, dacht ik ook, toch? Ja. Ja, als een ik 88. een Rotterd, internationaal gezien... Ben ik voor Feyenoord? Oh? Ja. Nee, ik zeg het verkeerd. Landelijk gezien ligt mijn hart bij Feyenoord. Nou. Hebben we het over de stad Rotterdam? Ja. En ik hoor de naam Sparta Rotterdam? Ja. Dan komt er bij mij een warmte naar boven. Warmte? Ja. Daar krijg ik een warm gevoel bij. Altijd gehad. En ik denk dat het hem zit in de vergelijking. Feyenoord, de machtige club van Waleer. Ja. PSV, de machtige club van Waleer. Ja. Uh, Sparta, de underdog, altijd geweest. Ja. FC Eindhoven, idem dito, altijd de underdog geweest. En u heeft, de, die vragen... bij die, bij, u heeft uw hart bij de underdog? Blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Ik o. heb altijd ook een gevoel gehad bij de... Uh, hoe moet ik zeggen? Bij mensen die het moeilijk hebben. Ja, ja. Ik denk dat het daar vandaan komt. Zeg maar, Hoe, hoe is dat gekomen? Die liefde voor, voor de FC Eindhoven? Want die staat toch wel bovenaan, geloof ik, hè, bij u. Duidelijk. Ja. Die club zit in mijn hart. Ja. Hoe is dat gekomen? Nou ja goed, ik ben er ooit naartoe gegaan uh, ja, met mijn opa, ja. in ieder geval met familie, als ik me goed herinner. Ja? Als klein jongetje? Als klein, ja, een aantal jaren terug. En ik, iets raakte mij in die club. Blijkbaar okay. werd ik dus geraakt. Blijkbaar, want het is nog altijd zo. Ja, en, en wat was dat dan? Wat, wat raakt je dan zo? Uh, ja, ja, ik denk uh, uh, uh, totaal, ook daar waar FC Eindhoven voetbalt, ook dat wordt heilige grond genoemd. Ja. De club voetbalt al 103 jaar ja. binnenkort. Maar goed, waar, waar heeft mij geraakt? Dat is niet altijd, denk ik, in woorden te vatten. Dat is een gevoelskwestie. Maar als ik het met een paar zinnen kan beschrijven, uh, dan kom ik even op de naam Theo ik ja. ken toch wel. Ja. heeft bij jullie gevoetbald. Zeker. Feyenoord. Zeker ja. Toch? Theo die voetbal dus nou bij SC Eindhoven. En die zei ze in een programma op Omroep Brabant. Hij zegt, uh, wat mij getroffen heeft, zegt hij, in de club FC Eindhoven. Is uh, de cultuur van de club. Ja. Het, uh, de typische, zoals hij dat zegt, Brabantse gezelligheid. Het tijd voor elkaar hebben. Althans nemen. Mm -hmm. En het echte clubgevoel wat er nog is. Ja. Ja, want die, die gezelligheid... dat zeggen ze ook al van PSV, hè? De gemoedelijkheid bij de hertgang. Ik kom wel eens op trainingscomplex... de hertgang. Ja, uh, Ja, goed. Uh, Brabanders zijn Brabanders. Er zit wel degelijk... er zit een verschil in. Ja. Ik vind de mensen die bij FC Eindhoven komen... althans, zo ervaar ik het zelf... die vind ik... Uh, hoe moet ik zeggen, die hebben een bepaalde gunfactor naar elkaar. Ja. Ook de sponsors hebben een gunfactor naar elkaar. Niet altijd per se zakelijk, maar ook het elkaar gunnen. Ja. Een onderlinge, er is een onderlinge band. Ja? ja. En, en, en, en wat gunnen ze elkaar bijvoorbeeld? Noem eens een voorbeeld. Uh, nou ja, goed, uit sympathie voor elkaar... Kunnen ze elkaar bijvoorbeeld een, een, een, een, een, een, een, een, hoe noem je dat nou? Een zaak tussen aanhalingstekens gunnen. Oké. Okay. Zaken doen met elkaar. Ja. Ook vanuit sympathie. Van ik ja. mag jou gewoon graag. Ja. Wij, zij, wij horen hier bij elkaar. En, en, en hoe, uh, hoe speelt zich dat dan af uh, binnen de club? In het business. Uh, business uh, in de, uh, hoe heet het? Businesssociëteit. Oké. Okay. De Business Club. En, en dan gaat het om een, een financiële sponsoring? of, of een uh... onder, andere, onder andere. Maar ik denk dat je het zo kunt samenvatten, zo kunt zien: netwerken. Mm -hmm. Netwerken onder het genot van ja, ja. een lekker etentje, een lekker glaasje. Be, be, en... bent u zelf, be, ben je zelf ook ondernemer? Nee, ik ben geen ondernemer. Dat niet? Nee. Oké. Okay. Nee, maar maar dat... Maarten, als ik nog, eh, ik wil, als ik het mag, een punt aanhalen waar ik nog, tot nu toe niet gehoord heb in de uitzending. Nou, zeg het eens. Uh, we zitten met z'n allen in een euforie. Ook hier in de uitzending. Ja. Van Himmelhoog Joutzend, en nou komt het, zo'n dode betruipt. Ja. Ik zat laatst in de trein naar Eindhoven. Ja. Vanuit Best. Zo beginnen de betere verhalen. Met... Ja. Sorry. Zo beginnen de betere verhalen. Ik zat met een meneer in de trein. Uh, PSV speelde thuis, ik was iets te laat. Uh, we passeren het stadion, en dat is vlakbij het Centraal Station. Toen zegt die meneer, totaal geen voetbalfan, uh, hij zegt. En hier zegt hij zit nou, het volk. Aha. Ik zeg het volk. Ik ging daar verder niet op in. Ja zegt. En toen dacht ik na de hand, ik hoor daar blijkbaar ook bij. Ja. Waarom zeg ik dit? Het hoofdthema van, van het programma nu is religie en voetbal. Ja, zeker. Het volk, tussen aanhalingstekens. Ja, inderdaad. Ik moet me daar af en toe ook mee identificeren. Want, als, als het goed gaat, prima, oké. Okay. Maar het ging slecht met PSV en het is heel slecht gegaan met Feyenoord. Ja. Beide clubs, de dragers, de vaandeldragers van het Nederlandse voetbal, met Ajax uiteraard, het gaat gelukkig de goede kant uit. Ja. Ja. Hoezeer is de directeur van Feyenoord, Erik Gudde, niet... Ja. Ik zet weer tussen aanhalingstekens afgemaakt. Ja. Tot voor kort. Ja. Sterk Ze hebben een bedrijf ja. Persoonlijk. Ja. Aan zijn adres. Een jaar geleden nog. Ik denk nog korter. Ja. Ik bedoel, dat is de andere kant van het voetbal, het volk. Ja. Uh, hier Fred Rutte. Maar de conclusie? Uh, ik hoor daarbij. Mijn conclusie. Nou ja, ik denk dat ik van binnen, ik, ik zal het niet zo gauw uitschreeuwen, maar. Ik ben niet meer of minder als degene die daar dan staan. Nee. Als het goed gaat, dan juich ik. En dan vind ik het heerlijk. Maar oh wee, als het slecht gaat... Ja, dan klaag je mee. Dan ben ik misschien iets netter op dat moment. In mezelf althans, ja. want ik hoor ben hetzelfde als alle anderen. Ik vloek dan in mezelf, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, ja. en ik zag, ik zag toevallig in de voorbereiding van voor dit programma... keek ik eventjes naar de hand van God... De beelden van het, van het televisieprogramma van de KRO. En dan zag ja. ik nog even bij PSV dan uh, ja. de supporters boos zijn afgelopen seizoen, toen het uh, ja. wat minder goed ging. Ja. Nou, dat ging er hard aan toe bij de Spelersbus. Ik heb me geschaamd. Ik kom wel eens op de hergang, want ik woon er niet heel ver vanaf. Daar ligt tussen best en Eindhoven in. Ja. Ik heb me werkelijk geschaamd heel erg als mensen de keer zijn gegaan tegen Fred Rutte. Weet ja. je waar ik wel eens dacht? Nou, Want die is, maar... hij heeft uiteindelijk het veld geruimd ook, hè? Die, Weet de... je waar ik wel eens gedacht heb? Naar de persoon Fred Rutte? Nou? En dat denk ik ook wel eens naar Louis van Gaal toe. Ja. Ik persoonlijk vind Fred Rutte te beschaafd... een, een te beschaafd mens... om trainer ja. te zijn in het betaalvoetbal. Daar moet je wat stoerder voor zijn of zo. Stoerder, Fred Rutte is een heel beschaafd iemand. Ja. Het moet bij Fred Rutte, denk ik, heel ver gaan. Wil hij een schuttingwoord over zijn, over zijn lippen krijgen. Maar dat lijkt me een compliment uit uw mond, hè? Uh, Fred Rutte wordt op handen gedragen over het algemeen in Eindhoven. Of in Eindhoven, over het algemeen. Door de speler. Ja. Oh, je bent even slecht te horen, Frank. Oh, sorry. Dat gaat beter. Ja, ga verder. Dus hij wordt goed gedragen, daar zeg je, door exact. de spelers? Ik denk dat Fred Rutte over het algemeen als mens... in hoog aanzien staat. Ja, ja. Absoluut. Maar als, als trainer hebben ze hem laten vallen als een baksteen? Tenminste, nou ja, de supporters... Uh, Huub Stevens, dito. die moest ja. hier ook vertrekken. Ja. De pers heeft hem stuk gemaakt. Oh, de pers heeft het gedaan. Ja, de pers mede. En okay. die hebben de mensen demagogisch... Ah, ja. ja, en dat vindt u kwalijk? Dat vind ja. ik een heel kwalijke zaak. Ja. Vandaar dat ik ook zei, het volk, ik werd er stil van. Ja. We gaan daar dus blijkbaar in mee. U voelt zich daar mede verantwoordelijk schuldig voor? Uh, ja, uh, ik ben daar ook een onderdeel van, ja. ja, ja. En ja. Dat, dat zet u dan even aan het nadenken? Ik denk dat er ons alle, nogmaals, we hebben het over religie en sport, ja. we hebben het over de positieve kanten gehad, maar de negatieve kanten, als het slecht gaat, ja, daar, daar schaap ik me heel diep voor. Ja. Ben je dan nou, dan, dan ik, We nemen hem mee. We gaan even afronden Frank. Okay, maar, want het zou zomaar kunnen zijn dat dit EK een, een, een grote teleurstelling uh, hmm. wordt. Hè, want het wordt heel moeilijk nu nog. Ja. Duitsland en Portugal. Het, ja. het kan allemaal nog goed komen. We hopen het van harte. Maar misschien moeten we dit verhaal van jou te harte nemen op dit moment. En bedenken hoe gaan wij erop reageren. Als die jongens die toch hun stinkende best doen daar... Ja, dan mag absoluut. je vanuit gaan als absoluut. ze het gewoon hier niet, niet redden. Ja, absoluut. Ja. En, en, de, en, de, en, de, en de trainer erbij. Ja, jij ook bedankt. Goed zo. Dankjewel Frank, voor je Dag. reactie. Een goede ja. nacht. Ja, prima, dank je. Welterusten. Dag. Hai. Ja, of zou die nog uh, lekker doorluisteren? Dat kan natuurlijk ook. Net als, uh, net als u. En, uh, en door blijven praten. Het kan nog twintig minuten over voetbal en religie. Prachtige verhalen vannacht en, uh, en mooie reacties. Hartverwarmend hier en daar. Maar uh, voor dit moment gaan we even uh, naar muziek. Ja, whose side are you on? Voor wie ben jij? Aan welke kant sta je? Dat is niet voor iedereen uh, per se een vraag. Er zijn mensen die vannacht belden, die zeiden: uh, Ik ga voor het mooie voetbal. Maar uh, ja, de trouwe supporters uh, zitten er ook wel bij. Onder de bellers, Timo uit Den Haag. Ben ja. jij uh, zo'n trouwe supporter van bijvoorbeeld ADO, de club uit jouw stad? Nou, zoals ik al zei, toen ik de telefoon opnam. Ik heb uh, indirecte affiniteit met Den Haag. Uh, dat maar... klinkt gereserveerd. Ja, nou ja, ik, ik houd in de gaten. Zeg maar, als ADO speelde ik toch even goed op dat ik uh, de mensen die echt van Aden houden... in mijn familie en in mijn omgeving van de uh, resultaat op de hoogte kan stellen... of van bijzondere gebeurtenissen. Ja, ja. ja want ik, bijvoorbeeld via Twitter heb ik een reactie binnengekregen van Johan Klotje. Die zegt, uh, er zijn de tijd mijn as laten uitstrooien op de middenstip van de Kuip. Dat lijkt mij wel wat. Dus dat is er wel zo een, hè? Nieuwe voedsel- en ware autoriteit daar zo blij mee is? Mm, dat weet ik ook niet. Nee. Maar stel je voor dat dat zou kunnen, dan is het kennelijk. Zit daar wel een, een, een, heel, een heel grote fan. Maar, maar ja, dat, dat, dat, dat hart, heb jij minder. Waar, nou ja, ik denk, ik denk maar zo: waar het hart van vol is, als het hart ergens vol van is, dan, dan past er meestal niet zoveel meer bij. Dus ja. als, het, als het hart helemaal vol is van iets. Ja, dan heb je meestal geen ruimte meer voor iets anders. En dan... Ja, maar stel je voor dat je hart helemaal vol... Kun je trouwens de radio uh, uitzetten? Of oh, die zacht? gaat uit. Oh, oké. Okay. Um, stel je voor dat je hart vol is van ADO Den Haag? Zou dat erg zijn? Nou ja, uh, ik, ik denk van... Uh, ja, ik denk eigenlijk van alles is vergankelijk. Ja. Of je nou, en of je nou gelooft in God of niet, per definitie, zeg maar. Of je... Uh, gewoon per definitie, ja, dat is het juiste woord... is, is God niet vergankelijk. Dus God is zonder begin of zonder eind. Of je nou gelooft of niet, dat, dat is gewoon dan wat God is. Daar kan je hart dan beter vol van zijn? Nou, dat is in ieder geval ben je minder afhankelijk van het voorbestaan... van datgene waar je hart van vol is. Ja, ja. En, en dat brengt me ook op, op, de, op het verband tussen religies en voetbal. Ja. Kijk, religies... Uh, Oorspronkelijk denk ik dat dat allemaal geformeerd is rond de liefde voor God. Dat lijkt me, ja. Ja, maar, maar in de praktijk lijkt het vaak meer te gaan om liefde voor het geloof. Of ah, okay. liefde, of liefde voor, de, voor de medegelovigen. Dus dat is als je, zeg maar, gemeenschapszin of... Ja, maar ja, die, eh, die twee dingen, daar gaat het toch allebei wel om? Nou ja, er zijn meerdere geloven, toch? Zeker. Dus er zijn ja. meerdere soorten gelovigen. Dus, dus dat, dat kan wel verdeeldheid scheppen. En, en liefde voor God kan op zich geen verdeeldheid scheppen. Want God is gewoon God. Of je, nou, ja. hoe je het ook noemt. Ja. Allah of Krishna of... Boer, of nou, Boeddha is het niet natuurlijk, het is een mens, maar goed. Ja. Maar ja, het ligt er maar aan hoe je het definieert. Kijk, als je, als je puur zeg maar, religie ziet als, als liefde voor het geloof... of voor de heilige tekst van dat particuliere geloof... of voor je medegelovigen... Hè, dus ja. affiniteit daarmee hebt... dan sluit het ook... Niet gelovigen of anders gelovigen uit. En dan schep je ook wel verdeeldheid. En in die zin lijkt het wel erg op voetbal. Ja. Kijk, als je onmatige liefde voor iets hebt, iets wat vergankelijk is, zeg maar zelfs iets wat onvergankelijk is, dan leidt dat meestal tot haat voor iets wat, wat niet is. Ja, en, de, en dat vind je, daar wil je ver van blijven. Ja, nou, ik, ik probeer van God te houden, voor, voor zover ik begrijp wat God is. Ja. Maar dat houdt niet in dat ik een hekel heb aan zijn schepping. Nee. Dus datgene wat God niet is, zeg maar. Dus dat helpt jou om ook van alles en iedereen te houden, als ik het goed begrijp? Nou, nee, het helpt me om de betrekkelijkheid van zijn schepping in te zien, de meer. Dus dat, dat, dat uh, zeg maar je min of meer indifferent ten opzichte van zijn schepping blijft staan. Okay. En dat je wel goed draagt voor de balans in zijn schepping, voor zover je er aandelen hebt... Ja, maar, maar dat je je niet uiteindelijk... te veel laat bepalen door wat er om je heen uh, gebeurt. Is, is dat dat moeilijk? Moet ik het zo zien? Dat je niet nee, te veel... dat je gewoon, dat je gewoon zeg maar onderdeel bent van de schepping als zodanig. Ja. En, en ongedeelde schepping, de ongedeelde schepping ook. En dat is wel het, het probleem wat ik met liefde voor voetbal heb. Tenminste, niet zozeer een particulier probleem. Maar wat het probleem is volgens mij met, met de, de, liefde, de liefde voor een club. Ja, als, je, als die club er niet is, zeg maar, als je gewoon aan, je werk, aan het werk bent of boodschappen mm. aan het doen bent, dan ontstaat er, een, zeker als het onmatige liefde is, dan, dan ontstaat er een soort gemis, denk ik. En ja. in die zin structureert het ook je handelingen. Dus je, je gaat je handelingen zo structureren dat je naar die club toegeleid wordt... Ja. En, en andere clubs, zeg maar, ja, die stoot je af. Dus, dus in die zin structureert zowel je constructieve als je negatieve handelingen. Ja. En dat is dan ja, een soort van onmatige liefde die. Stel, stel je nou voor dat je een onmatige liefde voor God zou hebben, ja. dan impliceert dat dus, zeg maar, als je zo vol bent van God, dat je zo graag bij hem wil zijn, ja, wat houd je dan tegen om zelf, om, om, om, het, om de schepping te vernietigen? Ja, ja, dus ook onmatige liefde voor God vind je niet zo wat. On, onmatig klinkt natuurlijk ook sowieso niet. En on, alles met niet of on is sowieso natuurlijk... Uh, yeah. ja, laat ik het zo zeggen van... Uh, vul je hart met God. Uh, maar hou een klein plekje over voor schepping. Juist, ja. Goed. Timo, ik wil je bedanken voor je, uh, je reactie. <laughs> Oké. Okay. Je, je hebt ons weer uh, een paar mooie gedachten toegevoegd in deze uitzending. Okay. Gero uit Eindhoven... Ja, Gerero van der Heijden. Goeie Ge avond. Gerero, sorry. Ja. Ja. Goeie, nacht. fijn dat je belt. Uh, ja, goeienacht, ja. Hey, de vergelijking met uh, religie en uh, de kerk, of de, en de voetbal, vind ik uh, dat ze uh, ja? twee dingen heel samen doen. En dan bedoel ik de maatschappelijke betrokkenheid. De kerk is heel erg betrokken met uh, armoede ja. en dat soort dingen. Maar uh, clubs uh, doen dat ook. Die willen okay. zeg maar, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zijn eigenlijk commerciële clubs. Noem eens een voorbeeld. Jij, jij komt uit Eindhoven. PSV, is dat jouw club? Uh, ja, maar of, mijn hart of, ligt ook bij FC Eindhoven. Oké, okay. je, je, je bent ook eentje die verliefd is op de FC. Ja, ik heb het gevoel dat uh, PSV uh, te groot, te massaal is... Ja. En Eindhoven heeft dat nog iets dat je makkelijker contact hebt en uh, is kleinschaliger, uh, makkelijker te behappen. Er is een bepaalde sfeer, ook een bepaald gevoel. En, en wat doet FC Eindhoven dan aan, aan maatschappelijke betrokkenheid? Nou, FC Eindhoven doet bijvoorbeeld, uh, die heeft bijvoorbeeld een, uh, uitz een eigen uitzendbureau. Ja? Om uh, kansarme jongeren toch een uh, baan te bieden. Zij bieden ook uh, werkgelegenheid voor mensen die in de WSW zitten. In ja. de sociale werkvoorziening. Uh, dat ze daar toch ook uh, club, uh, lokale. schoon kunnen maken, het veld kunnen bijhouden en dat soort zaken. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Ja. Maar waar ik me wel altijd zo druk om maak, is dat uh, de Romeinen zeiden wij het eigenlijk al. Van uh, wij geven ze brood en de spelen en dan houden we ja. het volk in toom. Ja. In de zin van dat mensen zo zich ontzettend druk maken om voetbal. Terwijl er zoveel andere dingen zijn waar je ook druk om kan maken. Ja. Ik maak bijvoorbeeld meer druk over de armoede in Nederland ja. dan over voetbal. Als we kijken dat wij de dertiende rijkste land van de wereld zijn. ...en op één na rijkste rijksland op Luxemburg, de Rijksland van de Europese Unie. En de voedselbanken nemen toe ja. uh, uh, dat er een elite bovenlaag aan het groeien is... ...en tegelijkertijd een hele grote onderklasse... Ik denk, als mensen zich daar net zo druk zouden maken als voetbal... Dan, en wij zouden met z'n allen zeggen, wij accepteren die armoede niet... dan is dat ook uit de banden. Maar wij zal hetzelfde met milieu en uh, hoe maar, gaan wij met onze aarde om en zo. maar Misschien is het dan inderdaad de, de beste weg dat die clubs waar mensen warm voor lopen... of dat nu voetbalclubs zijn of kerken... Of, of welke ander, welk ander verband dan ook? Dat, die, dat de verantwoordelijken binnen die verbanden zeggen... nou dan, wij gaan iets doen met die mensen die enthousiast zijn voor ons. Die gaan we zeggen van... mensen, zondag in het stadion en maandag gaan we dat doen. Uh, wie is er dan uh, allemaal bij? He, dat, je, dat, je, dat je die mensen mobiliseert... en uh, ook meeneemt in zo'n maatschappelijke betrokkenheid. Een actie, een vrijwilligersactie, ik noem maar wat. Ja, dat zou geweldig zijn. En dat gebeurt ook wel, hoor. Uh, ja. Niet alleen... Uh... Uh, bij PC, FC Eindhoven, Helmansport, maar elke club die bij een bepaalde stad of regio verbonden is. Ja, ja want ik denk dat, dat, dat uh, mensen van nature liever, hè, dus die, die willen graag opgenomen worden, bij iets waar ze zich mee kunnen identificeren, maar iets wat moeite kost. Dat is toch een, altijd wel weer een stapje extra. Maar als je dat dan doet voor die club waar je van houdt, nou, ja. dat uh, kan misschien wel helpen. ja. ja. Ik werk met mensen met een beperking. Een Aha. bestandelijke beperking. Ja. En er is bij ons op het werk een jongen... Ja. die helemaal in de watten is gelegd door de PSV-sven. Okay. Een club die is met de bus opgehaald met de spelers. Die mocht ja. mee naar het stadion. Die werd op de Eretablinie gezet. En uh, ja, dat vind ik ook geweldig. Ja. Ja. Iets van. En een kerk doet ook iets met... Uh, Mensen die het moeilijker hebben of niet makkelijk hebben. Ja, die, die steun nodig hebben of verdienen. Ja, ja. ja. En dat, dat zijn de dingen, daar gaat het om in het leven, zeg je eigenlijk? Het gaat om liefde. Ik denk, ik ja. denk dat het om liefde gaat. Eh, liefde zeg ik altijd, in wat voor vorm dan ook, liefde is een werkwoord. Daar moet je ook iets voor doen en iets voor over hebben. Ja. ja. En, en, en wat, wat doe jij er zelf voor? Wat heb jij ervoor over? Om eh, in liefde te werken. Ja. Uh, ja, ik doe uh, van alles. Ik, uh, ik help mensen sowieso die in mijn directe omgeving. Ik uh, help mee bij uh, de Catharina-kerk in Eindhoven, dat is een, een kerk waar het open huis is waar mensen elkaar ontmoeten. Ja. En ik uh, ben bezig om invloed uit te oefenen op het openbaar bestuur. Ik ben bezig om een uh, lokale politieke partij op te richten. Oh, kijk eens aan. Ook, uh, die uh, één uh, religie heeft en dat is uh, liefde. Ja. De Guerrillaanse Partij. Dat is, uh, Zo. <laughs> dat, dat, dat is de naam, de Guerrillaanse Partij. Ja, de dat is hier. Ja. Zeg, zegt hij? Of is dat nog een beetje een werktitel? Ja, uh, Guerrero is een afstammeling van strijder. Van, ah, okay. van strijder naar het Nederlands. Ja. Strijdbaar. Je moet ja. er wel iets voor overhalen. Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen jij op de B kunt krijgen. Met je, met, je voor, met je voorbeeld denk ik wel een hoop. Want dat in, inspireert wel. De manier waarop jij nou, in het leven staat, denk ik. Dank je. Goed zo. Ik ger wens je nog succes met jullie mooie programma. Nou, hartelijk bedankt. Ja. Jij nog een goede nacht. Oké, okay, en we spreken um, elkaar weer eens ooit. Hè? Ja, dat uh, zal vast wel. Oké, okay. fijne yep. avond nog. Tot de nou, dat was Guerrero uit Eindhoven. En die sluit de lange rij van Bellers van vannacht. Want we gaan dit, uh, dit uur, dit, laatste, uh, dit, dit tweede uur van ditste dag... afsluiten met een, uh, een prachtige plaat van Leen Nash. Dit is Give Myself to You. Nash zingt dat naar Jezus. Want zij zegt: Ja, u bent de enige koning van mij, u bent alles voor mij. Dus zij legt haar prioriteiten bij religie, bij Jezus en, uh, en niet bij de voetbal. Dat is wel duidelijk, maar misschien houdt ze wel van voetbal, je weet het niet. Kan goed samen gaan, hebben we vannacht gehoord. Bedankt uh, uh, voor de prachtige bijdrages. Dit uur, en we gaan zo meteen verder met muziek.